De vakantievoorbereiding. De een start lang van tevoren... en kent de bestemming als een stadschiet. De ander begint op de ochtend van vertrek. Relax, schone onderbroeken, die koop je daar wel. Weer een ander bereidt zich op alles voor. Je weet tenslotte maar nooit. Hoe je ook op vakantie gaat... met het reisadvies van buitenlandse zaken... ben je altijd goed voorbereid. En kun je onbezorgd genieten...